Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Alleen reed je het niet. Hé, ben ik nou mee bezig? Geloof is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe er zo'n kind binnenkomt. Helemaal geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornis is gewoon hevig en heftig geweest. Over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en probleem Ik heb heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Ene kind heeft wat meer duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerste keer een ecstasy pilletje Dit is de Hoop Magazine. Hartelijk welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag praat ik met Ellen. Ellen is opgenomen op de dubbeldiagnose afdeling van De Hoop. Op deze afdeling is ruimte voor cliënten die worstelen met NA verslaving en psychische problemen. Welkom wel Ellen, van harte welkom in de studio. Waarom ben je opgenomen bij de dubbeldiagnose afdeling? Ik ben opgenomen omdat ik een alcohol en een nicotineverslaving heb. En aan de andere kant een psychiatrische aandoening heet Borderline. En wat is Borderline precies? Borderline is een uh, persoonlijkheidsstoornis met negen kenmerken.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 I will sing to be mad for my fear Nothing, Lord, is in the rain If I my soul I will dance I will sing to be mad for my fear Nothing, Lord, is in the rain If I shut my soul And I'll become Even more unlifted by the Yes, I'll become Even more unlifted by the mist. I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is cinder in the my soul. I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is cinder in the my soul. And I'll become an even more if it's private. Yes, I'll become even more if it's private. To be mad for my nothing, Lord, is The my soul, I will dance. To be mad for my King, nothing, Lord, is The and I'll become even more.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 Lord, may my life bear this fruit This means I love you Sing this song Lord, I don't have the words But I do have the will This means I love you That I take up my cross I will sing as I walk out this love All fun.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 Oh, yeah.